te hark met het NOS Journaal. Verzekeraar DSW heeft zich getrouw als eerste de zorgpremie voor 2012 bekendgemaakt. Voor de basisverzekering gaan verzekerden bij DSW 102,50 euro per maand betalen. Het komt nu op een verhoging op jaarbasis met 36 euro. De andere zorgverzekeraars maken de komende weken hun nieuwe premie bekend. Verwacht wordt dat die ook bij hen op jaarbasis tientallen euro's duurder wordt. Bij een brand in het centrum van Rijswijk is een doorgevallen. De brand ontstond voor een vier uur van acht in een kledingwinkel na een explosie. De brandweer is het uur nog niet meester. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het openbaar Ministerie verwacht dat pas vrijdag de eerste resultaten bekend zijn van het onderzoek naar de explosie op het strand van Rittem. Dat werd gisteravond duidelijk op een bijeenkomst voor bewoners. Het Nederlands Forensisch Instituut doet onderzoek naar de sporen. Die zijn veiliggesteld op het strand van het Zeeuwse dorp waar vrijdag een caisson onttofte.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 In Rolde in Drenthe is gisteren Harry Musquet overleden. Hij was de liedzanger van QB the Blizzards, die de bluesmuziek in Nederland een gezicht gaven. Het debuut was in 1966 met het album Desolation. Groeten uit Grollo volgden een jaar later. Bekende nummers van de band zijn Appleknockers Flophouse en Windows of My Eyes. De band kende een wisselende bezetting, ook Herman Brood speelde er een tijdje in mee. Het laatste album van QB the Blizzards kwam twee jaar geleden uit. Harry Musquet was 70 jaar.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 Het zijn de langste files in de randstad. A2 Den Bos Utrecht tussen Beest en Evedingen, 8. En de A4 naar Amsterdam tussen het Klausplein en Zoetenwouder-Rijndijk, 11 kilometer. Andere kant op staat 7 kilometer file. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Bevenwijk en Knopend Raasdorp, 14 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reedwijk like 7. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Maandenbroek en Maarsbergen 13 kilometer. Linkerrijstok is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. A12 verder naar Den Haag bij Zoetermeer 6 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht loopt het vast bij uh, Houten, want de spitsstrook is daar dicht. A28 uh, Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Den Dolder 18 kilometer. Linkerrijstok is dicht door een kapotte auto. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb voor een Edison. En uh, ze krijgt concurrenties van De Lange en een relatief onbekende Marike Jaag. Ik heb het over Anouk en haar nieuwste single Save Me. En wat een goede plaat! En vooral het begin: dit. Met veel energie gezongen en het moet een uh, beetje volgens mij een beetje kerkelijk um, bedoeling zo lijkt. Een beetje gospelachtig is het begin. Er komt hier ook weer een rare clip bij, net als die andere. Want ja, dat was ook een rare clip. Uh, ja, dat klopt. wordt aangegeven door auto's en uh, weet ik het wat. En daarvoor hoorde je Toto en Hold the Line. En welkom bij een nieuwe zondag in Kennerland voor deze zondag 25 september 2011. Het is uh, tien over twee. Goedemiddag en uh, het is een mooie zondagmiddag hier in het dorp Zandvoort, Is het heel erg gezellig en het zonnetje schijnt, lang geleden. Ja, en ik hoorde dat het een hele week blijft, hè? Allemaal ja, klopt, het wordt de hele week wordt het uh, is lekker, echt wordt het. heel lekker weer. Toppetje. Even een paar uh, nieuwsberichten, want uh, je kan het misschien ook wel voorstellen, maar gordijnen en uh, die patiënten en bedden in ziekenhuizen van elkaar scheiden... En als je een ziekenhuis hebt en uh, degene naast je die uh, ja, je wel een beetje privacy zaal, zit, dus op zo'n zaal zit er meestal zo'n gordijn tussen. Blijken vaak te zijn met bacteriën. Regelmatig gaat het daarbij om kolonies van gevaarlijke bacillen zoals de MRSA-bacterie. Nou ja, de oorzaak is uh, wel bekend. De gordijnen worden zowel door patiënten als door het personeel frequent aangeraakt. Vandaar dat ze makkelijk besmet raken. Ja, het is raar, dat je in het ziekenhuis, moet er een beetje hygiënisch ja, zijn. En netjes, maar daarom is het ook onderzocht. Ja. Dus ik denk dat ze nu wel actie gaan ondernemen. Nee, toch? maar ja, ik hoor, ik hoor het wel vaak dat, dat er weer wat is. Dat er bacteriën op een operatiezaal zitten of een ja, ja. vliegende operatiezaal zitten zitten of een muis of zo. Ik van, ja. ja, dat kan echt niet, nee. Steeds meer Duitse mannen laten hun, pen, <lacht> ah, laten hun penis door middel van een operatie vergroten. Er blijkt het onderzoek onder de 1100 patiënten bij plaschirurgen in Duitsland. Penisvergroting is volgens Sven... Von Saldrum, voorzitter van de Duitse Vereniging van Plastchirurgen. Nu de zevende meest populaire operatie bij Duitse mannen. Ze Zij... zullen het wel nodig hebben, die moffen. Zou jij het doen? Duitsers. Nee, tuurlijk niet. Ik heb ik het ook niet nodig. Ik zou eerder verkleiding doen. Ja, dat is wel man, mooi toch? Nee, ze zullen. Ja, het is wel apart, want in Nederland is het niet zo. Dus misschien niet heeft, het, misschien heeft, is het, heeft het wel met het volk te maken. Het zou best kunnen natuurlijk. ...en je zal het vast niet te ontgaan zijn... ...de Amerikaanse satelliet. Hij, uh, ja, ja, de overblijfselen zijn gevonden. En uh, nou ja, er werd sprake van dat het in Nederland was. In Zeeland. In Zeeland hadden ze een grote knal gehoord. En iedereen dacht dat het een satelliet was. <laughs> nou, dat was uiteindelijk niet. Het is, uh, hij is neergestort in een afgelegen deel van de oceaan. Ver uit de van, uh, westkust van de Verenigde Staten. En uh, de satelliet kwam uiteindelijk uh, uren later verwacht dan in, uh, verwacht stortte die neer. In de nacht van vrijdag op zaterdag in het noordelijke deel van de grote oceaan. Ik hou van Holland is nog steeds een van, de uh, een van de populairste televisiespelletjes. De start van, van het achtste seizoen werd zaterdagavond gevolgd door ruim 2 miljoen kijkers. Ik hou van Holland is daarmee het best bekeken programma van de zaterdagavond. Het 8 uur journaal en Studio Sport volgen op de tweede plekken en derde plek met respectievelijk ruim 1,8 en 1,6 miljoen kijkers. Ik heb het niet gezien. Maar ze hebben een, een, een nieuwe. Um... Nieuw jurylid toch? Guus Meel Ja, Guus Meeuw zit erbij. Het uh, heerschop is in mij stond. Oké, okay. uh, het is wel een goede keus thuis. denk ik. Ja. ja. Hij heeft wel humor en hij is een beetje los, en Brabant. Ik vind hem als ik hem, toen ik wel, uh, toen, ik, uh, toen ik voor het eerst in mijn leven zag, zeg maar. Uh, echt op, op een op een concert zag, echt zo, voor mij is het echt zo'n zo, zo droge, saai fan. Maar ja, uh, toen ik hem steeds meer ging uh, ging zien ook met, met tv en met. Ja, dat het een spelletje is en de radio hoor je wel. En dan was het gewoon... Ja, dan hoor je of je ding dat het echt tof is, een of van de maken is uit Brabant. Ik zeg altijd dat Brabant gezellig zijn, dus... He. Nou ja, je kan maken. Maken. Ze hebben hem niet voor niets gekozen, toch? Nee, inderdaad. Ik heb het niet gezien. En uh, nog meer nieuws over het uh, volgende. Want het is weer enorm goed bekeken... Want uh, maar liefst 3,3 miljoen mensen hebben naar, uh, afgelopen vrijdag naar de Voice of Holland gekeken. Het tweede seizoen is begonnen. En van alle TV-kijkers stemmen maar liefst 47,5% af op RTL4. Dus dat is bijna 1 op de 2 mensen stemde af op RTL4. Ja, ja. Dat is zo knap. En ook op Twitter was de Voice of Holland uh, enorm populair. Met uh, rond de 120.000 tweets was de show een trending topic. Nou, kijk eens. Heb je gekeken? Nee, Ik heb je niet gekeken. Moet je werken. Want uh, waren Er waren twee opvallende, vond ik Dat was uh, Charlie Lusk hè. Dat is een uh, Nou, als je hebt gekeken is het vast niet uh, ontgaan Ik zal even kijken of die er is En die, uh, dat is een bekende uh, Musicalster okay. En die dacht, ik wil, ja, ik wil gewoon wat anders doen en, uh, Dus hij denkt, ik ga nu meedoen met The de, de Voice of Holland Nou ja, en hoe um, Ik heb hem gevonden Even kijken hoor. Ik heb wel meegekregen dat, dat uh... Uh, iemand weg is bij de jury. Dat Marco staat zit er nu zitten voor, toch? Even kijken, dit die. Al die stoelen meteen, echt tegelijk, hè? Is Vindt goed? Ja, zo. Maar hoe zit het nou, Ru? Dus uh, iemand weg uit de jury. En Marco Borsato is dan nu toch aan zitten, ofzo? Ja, klopt. Marco Bersato heeft Jeroen van de Boom die was weg. Ah, oké. Okay. En uh, Marco Borsato heeft hem vervangen. En ik vind het niet heel erg leuk. Doet. En nog eentje, dat was uh, Guy. Guy was een uh, Engelsman. En die deed ook mee. En die was ook enorm goed. Even kijken, een stukje doorspoelen. See? gaat er wat worden denk ik hè En dit is pas de eerste aflevering Laat staan als, het, uh, laat staan, als er nog veel meer talenten bij komt Het is op dit moment echt de grote talentenshow in, uh, in Nederland En vandaag in het verleden, 25 september 1924 Malcolm Campbell ver verbetert het snelheidsrecord rijden. Nou, dat is denk ik heel hoog Nou, dat valt aan mij, haalt een topsnelheid van 235 km per uur in 1924. En nu haal je dat gemakkelijk makkelijk niet, maar met een redelijke auto haai je dat wel. En met vandaag 25 september 1970 in Amsterdam wordt Madame Tussaud geopend. Het is de eerste buitenlandse vestiging van de Madame Tussaud. Op de gevel prijkt echter Madame Tussaud. Onder de eerste wassenbeelden bevindt zich de voetballer Johan Cruijff. Schaatser Kees Verker, politicus Willem Drees en kunstenaar Karel Appel Ze zijn inmiddels allemaal omgesmolten Wel eens geweest, Madame de zo. Ja. ja, ja, ja Wel leuk hè Ik ben toen op de foto geweest met de broeders, <laughs> uh, de boer Ja, ja, ja, die, slaat, die staat er ook En met Ali B er staat ook er op, Ali B, Michael G, Edwin Evers is er oh, ook Gordon Wat ik ook zo mooi vind trouwens, toen ik dat liep yeah. Je hebt zo'n heel groot rond bed Met Robbie Williams erop Echt allemaal vrouwen erbij en die gaan om, die allemaal, die willen allemaal het fotootje met gaan allemaal ja, ja, ja. liggen naast hem en en arm om hem heen en. Nou, ik, ik, ik, ik, stond, ik, stond, ik stond te kijken en ik dacht, dit titan, joh. <laughs> ja, klopt, mooi is dat ja. Nou, het is, het is wel leuk, maar voor een keer, uh, na nou, één keer heb je het wel gezien als ik eerlijk ben. Maar dus, ze veranderen wel volgens mij. Uh, onszelf, ja, er ja, komt steeds een nieuwe... nieuwe bij, klopt. Dus. En uh, 1956, vandaag in 1956, de eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen. Ja, ja, het is maar dat je het weet. Vandaag hebben we natuurlijk ook verslag van het voetbal, Chark de Blauw. Dat hoor je later, de wedstrijd begint om half drie... En nog meer nieuws, want het is vandaag heerlijk weer. Warm en zonnig. En dat is het uh, vrije weerbeeld van vandaag. Het wordt uh, rond de 23 graden. Dus kom vooral naar het dorp en het zal de hele week zo blijven. Dus kom naar het dorp en er is allemaal gezellig uh, koren. Het is een soort van mannenkoor, dus dat wordt hartstikke gezellig. Het is uh, bijna tien voor half, uh, drie goedemiddag, middag zondag in Kennemerland. Zometeen twee of één tussenstand in de eredivisie. Je hoort erna de New Radicals. Sunday, we know... 90 miles outside Chicago, can't stop driving, I don't know why, so many questions, I need an answer, two years later you're still on my mind, whatever happened to me the air who oh, holds stars up in the sky, it's true love just once in a lifetime, Why aren't you here? Zomerplaatje Jocelyn Brown En Always There Plaat uit uh, 1991 En was een grote top 3 In die zomer van 1991 1 slag in de eredivisie Wedstrijd is om uh, half 1 begonnen AZ Feyenoord Eindstad is, uh, is daar geworden 2-1 voor AZ Ja en om half 3 Dus is over vier minuutjes Gaat de twee wedstrijden beginnen De graafschap tegen SC Groningen en RKC wij tegen NEC. En dan hebben we om half vijf nog een wedstrijd Excelsior tegen Vitesse. up off the ground Not For them fake, them are no king or clown. Only thinking about themselves alone This is Mickey, no baby, tell me it all my son I know where them little boy, they will lose up round Me alone, I'll make you start to moan and groan Come here and you're lost, strong like a stone Sean Paul samen met Alexa Jordan got to love you. Zometeen, check de blauw. Hij is uh, bij het voetbal bij Bloemendaal. Je hoort het zometeen naar de Google Dolls en Iris. <middels> Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your love. And the sooner or later, it's over. Prachtig liedje. Google Dolls en Iris. En we gaan uh, naar het voetbal. We gaan naar uh, Tjerk de Blauw. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de, de hoogte. Tjerk, goedemiddag. Uh, goedemiddag uh, natuurlijk uh, vanmiddag vanuit Amsterdam. Waar die wedstrijd tussen uh, nieuw West SV en Bloemendaal uh, net één minuut oud is en waar die wedstrijd dus uh, net uh, begonnen is. Bloemendaal wat in dezelfde combinatie stelt als vorige week, met die standen dat al. Paul Jones, maar niet aanwezig is. Hij is een weekend weg. En dat betekent dat uh, Auken de Hager nu in de split staat. En dat de rest van het team uh, ongewijzigd is. En uh, Nieuw-West uh, probeert meteen druk te zetten op het doel van uh, van, van Broemidaal. En Bloemendaal zal dus, daar bij de les moeten zijn. Het zal een beetje lastig worden met de namen van uh, Nieuw-West. Uh, want uh, ja, dat is allemaal uh, uh, Marokkanisch Turks. En dat kunnen uh, we zelf wel proberen. Maar neem me niet kwalijk van als gewoon nummers gaan noemen dan. Want uh, dat is niet te doen. Op dit moment uh, Bloemedaal Bloemendaal een bal via Tim Jan. Tim Jan probeert aan het te die kan er niet bij komen. De bal wordt teruggeplaatst op de om de keeper van, uh, van New West. En dat betekent dat nu West de bal bezit echt aan de linkerwand van het Het is van uh, Sebastian Thomas die het goed tussen komt. En niet afschermt en die de bal rustig over dus aan het heen ga je dat betekent ook hier vloemen aan nou, aan de kant van het af het Dat is een Tim Jan die de bal is de even aan de mooie schermweging. Katen tik. tik, uh, hoofdste voeten en de scheidsrechter zit er bovenop en dat is dan Maar met van Gaat die dus uh, die overtreding maakt en dat betekent dat uh, Gijs uh, die uh, die bal uh, die bal kan, uh, kan gaan nemen. En, uh, Gijs uh, haalt een, een bril van het veld af, uh, van een van de reservespelers, dat mag natuurlijk niet. En uh, dit is uh, Gijs die meteen weer uh, door met naar Sebastian Thomas, Sebastian Thomas, en Gijs en Poelgeest, uh, aan de rechterkant het veld. Plaatsen dan richting Auke de Aken. mee, het is naar Tim John, Tim John legt hem neer voor Auke. Auke maakt een schitterende schijnbeweging, kan hem net niet over de andere spel heen reiken. En dat betekent dat dus uh, uh, nu West eruit komt, maar het is Hofker die de bal op, ik Hofker. En één keer in de streep van de rechterkant naar Woutersnel, kan Woutersnel erbij, kan erbij. erbij, kan slotgebied erbij. Kan weer terug moeten leggen Want daar in het centrum kwam Auken aanlopen en als hij hem een paar meter teruggelegd had dan had Auken zo die bal kunnen oppakken en kunnen gaan vuren komt die verder uit trap van nu west het is zoals je toch die hem op dan ga je shampoo geest gij shampoo Plaats plaatsen dan terug naar de Daankerkman. Naar daarkban plaats in één keer terug één keer naar voren toe naar uh, richting oosten oosten kan er niet bij komen heb nu west eruit gekomen en dan is het daar uh, Joost uh, Hofke die een overtreding maakte uh, op uh, de op een aanvaller van uh, nu West en het is een uh, de scheidsje vriend de toeloop van uh, rustig maar Joost laat even zien: van oh, uh, ik ben er ook. En uh, dus gij zegt, ik leg de bal klaar. En dat betekent dat die vrije trafstijl genomen is. Aan de rechterkant. Maar die bal die gaat uit. En doet het ingooien gooien. Aan de overkant voor uh, Bloemenaal. Bloemenaal pakt de bal op. Gaat kijken wie het doen kan. Laten we hem even terug. Rustig. Bergman. Bergman. Kan de bal Doet het dan ook rustig op, uh, op Gijsjan. En er wordt meteen een overtreding gemaakt. Op Ralle Bergman. En die blijft uh, liggen. En dat betekent dat uh, Willem van der Meij meteen het veld uh, in moet. En dat is het schijntje om even terug te gaan. Met een kleine vijf minuten gespeeld. Hier met de stand, natuurlijk een tegen een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 En where, be, where we belong. Zometeen het regio nieuws. Een aantal uh, nieuwsberichten hier uit de regio. Maar nu eerst iets heel anders. We hebben hier in de studio een, uh, een echte platenspeler waar je LP's op afdraait. En toevallig liggen er ook een hele stapel LP's hier in de studio. Dus ik denk, ga even kijken. En laten we nou gewoon een lekker plaatje gaan draaien via de LP. Lekker origineel. Lekker, lekker dus uh, lekker oude wets. We gaan even oude wets doen. Dus ik heb een liedje uitgevonden Earthwind Fire Shining Star. Luister even naar het geluid. Komt hij aan? Gaat hij nu aanzetten? Het is heel slagjes. Ja, dit is hem. Earth, Wind and Fire, live van de LP. Dit is Shining Star bij ZFM. 7-2 to, to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 kilometers. Refreshment will be served after takeoff. Can be passing your safety belt and refrain from smoking until the aircraft is airborne. En als je niet gelooft dat het een, uh, een plaat is. Ik kan het bewijzen. Dat is dus een bewijs voor een echte plaat. Earthwind, Fijorde en Shining Stand. Blijft op de hoogte. En we gaan even kijken naar het regionieuws, nieuws. Want donderdagmiddag, even voor 4, hield agenten een 16-jarige Zandvoortse staande voor een controle aan de Zeeweg. De bromfietser bleek niet in bezit te zijn van een rijbewijs. Hierop kreeg zij een bekeuring en moest haar weg op een andere manier vervolgen. omdat rijden zonder rijbewijs uiteraard niet is toegestaan. Dan zou je denken, nou ja, ze, ze, zal, ze zal wel slim zijn en uh, meteen niet meer gaan rijden. Maar, heel maar nee, raar. heel raar dat je niet meer want, want uh, uh, toen de agenten later op de boulevard Barnaar waren... ...zagen ze de best betreffende bromfietser weer op het bromfietsrijden. Zij verklaarde dat al uh, dat haar af te leggen afstand te ver was om te lopen... ...waarna ze opnieuw een bekeuring heeft gekregen. En nou, een slimme meid dus. De gemeente Zandvoort maakt donderdag 22 september bekend... ...dat er vanaf heden voor een weekar betaald zou moeten worden... Mocht achteraf blijkt de Tweede Kamer niet akkoord gaan met het reparatiewetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, dan krijgen alle personen die er in de tussentijd voor betaald hebben alsnog de kosten terugbetaald. En op het strand van Zandvoort is je misschien niet ontgaan als je, daar, uh, als je daar toevallig was, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto aangespoeld. Ja, ja. Dat meldt het Juttersmuseum Museum in Zandvoort uh, gisteren. Het gaat om een uh, ogenschijnlijk nieuwe mini met Engelse nummerplaten. Dat laat uh, Victor Bol weten. Hij schakelt de politie in over de onmerkelijke vondst. Bol zegt om zaterdagochtend altijd een rondje te lopen over het strand. Ik heb al veel mooie dingen gevonden, maar een auto, dat heeft hij nog nooit meegemaakt. Maar het, het uh, viel allemaal me wel mee. Het was niet, uh, hij was niet echt aangespoeld. Het bleek er uiteindelijk een reclame stunt te zijn van autofabrikant Mini. Om haar nieuwste editie te promoten. Nou, ja, ook uh, apart hè. Zullen we ook reclame maken? Ja, nou wel origineel. Dat wel ja. Houdt u van dieren en heeft u een paar uurtjes vrij... help dan mee met de collecte van 3 tot 8 oktober 2011. Loopt u graag in uw eigen wijk of liever juist in een andere buurt of gemeente dan waar u zelf woont? Het is allemaal mogelijk. Meld u aan door uh, te bellen met het kantoor van de dierenbescherming afdeling Noord-Holland-Zuid. het telefoonnummer 023-534-3440. Tip van de collectanten... Zet er vast een potje met muntgat bij uw voordeur. Namens alle collectanten en natuurlijk ook namens de dieren. Hartelijk bedankt voor uw gulle gift. Twee tussenstanden in de Eredivisie, de Graafschap, FC Groningen. De tussenstand is daar 0-0. En RKC in Waalwijk tegen NEC. De tussenstand is daar ook 0-0.